Middernacht, woensdag 20 februari, Joris de Benitschi met het NOS-journaal. Minister Schippers van Volksgezondheid vindt het volstrekt onacceptabel... dat vertrouwelijke informatie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg op straat ligt. Dat zegt ze in een reactie op het bericht dat RTL Nieuws... een lijst met IGZ-meldingen heeft. Op die lijst staan duizend meldingen van ongelukken en fouten... in de medische sector over een periode van drie jaar. Minister Schippers noemt het terecht dat de inspectie aangifte heeft gedaan.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 De premier van Ierland heeft namens de Ierse staat excuses aangeboden... voor de Magdalene Laundries, katholieke instellingen... waar meisjes en vrouwen soms jarenlang te werk werden gesteld. Premier Kenny hield een emotioneel betoog in het parlement. Hij zei dat Ierland 90 jaar lang wreed met deze vrouwen is omgegaan. In de instellingen hebben tussen 1922 en 1996... minstens 10.000 jonge vrouwen zwaar huishoudelijk werk gedaan.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 Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. CRW. Welkom in Casa Luna. Vannacht met Nathan Vecht. Sommige steden kunnen je uitputten. En van andere steden krijg je tomeloze energie. Voor mij valt New York in de laatste categorie. En waar het hem precies in zit, is lastig te omschrijven. Maar misschien heeft Sinatra het wel goed samengevat. The city that never sleeps. Twee jaar geleden was ik in New York toen er iets zeldzaams gebeurde. In één nacht viel er toen een halve meter sneeuw. De ochtend daarna was het onmogelijk. Het onmogelijke dan toch gebeurd. Manhattan was volledig tot stilstand gekomen. Er was geen mens op straat, de winkels waren gesloten... zelfs de beroemde gele taxis waren in geen velden of wegen te bespeuren. Het was een surreële ervaring. Ik liep midden, midden over een van de brede avenues tot mijn knieën in de sneeuw. En pas na een paar minuten viel me op wat het grootste verschil was... met de dagen ervoor en met al die dagen die zouden volgen. Het was doodstil. Geen sirenes, geen geruis van autobanden op het asfalt... geen gezoem van pratende mensen, geen getik van stoplichten... geen muziek uit winkels, niets. Ik stond midden in de stad die voor heel even sliep. Goeienacht en welkom in Casaluna. Zojuist is een bijzondere kunstenaar aangeschoven bij het Casaluna-haardvuur. Een geluidskunstenaar. Hij maakt installaties en geluidswandelingen... Een opdracht van onder meer het gemeentemuseum Den Haag... tot en met het Guggenheim in New York. Zijn grootste fascinatie zijn de geluiden van de stad. Op dit moment is zijn nieuwste werk te horen op het Sonic X-festival in Amsterdam. Dus bereidt u zich voor op een uitzending... vol met ongrijpbare, verrassende en wonderlijke soundscapes. Want zo heet dat. Een vakterm voor een landschap van geluid. Goedenacht en welkom, Justin Bennett. Hallo. Um, toen ik daar in die New Yorkse sneeuw stond... Was het toen echt stil, denk je? Ik, ik hou ontzettend ook van die moment dat je wakker wordt... en dat je denkt van, there is iets. er is iets veranderd. En dan realiseer je van, ja, yeah, it is te stil. Het it, it, it heeft gesneeuwd. Ik denk dat dit vooral de verschil is met wat je normaal gewend bent. Het dempt natuurlijk de akoestiek van de ruimte. Er zijn misschien wel geluiden, maar die rijken niet zo ver. Bestaat ja. het Echt totale stilte in de stad? Nee. Nee? Denk het niet. Alleen in een radiostudio misschien. Maar, zoals maar wij zelfs zitten, hier ja. hoor ik een zoom ergens. Maar besta bestaat het überhaupt, echte stilte? Nee. Als je. Uh, <laughs> ik denk uh, um, als je dan. Uh, als je oren gewoon niet werken. So. Want er is altijd iets. Zelfs in anechoïsche. Uh, Ruimtes voor, voor, voor, voor onderzoek waar er helemaal geen geluid is en helemaal geen reflectie, dan hoor je toch wel dingen. Je hoort je hartslag, je hoort de je, bloed in je oren. Er is altijd. Als ik vaak op een hele stille plek ben, dan dus wordt ik Daarmee zeg je eigenlijk: zolang oh. wij in leven zijn, is yeah, het Ja, eigenlijk is dat het. Ja, Noise is life. Dat zou je Het is, ja. uh, is wel. Uh, ja, yeah, dat herinnering dat je leeft, Je hoort adem, je hoort je hartslag. Er zijn zelfs stadsmensen die, die er helemaal niet meer tegen kunnen. Iets wat of bijna stilte lijkt. Hè? Je hebt, dus, mm -hmm. hebt cd'tjes met stadsgeluiden en stadsruis. Dus voor dat soort mensen als ze dan eenmaal een keer in de natuur zitten... Als ze gaan kamperen. En dan dat dan ze, anders <laughs> kunnen ze niet meer slapen. Dat bestaat. Ja, dat heb ik nooit gehoord. bestaat. Misschien draaien ze mijn cd's wel. Ja, daar gaan we het zo uitgebreid <laughs> over hebben. Um, je gaat ons zo uh, meenemen in een tocht over de aarde. aan de hand van allerlei stadsgeluiden. Uh, we gaan zo de, de wereld over. Maar laten we beginnen met een voorproefje. N niet, niet, nog niet verklappen welke het is. Oké, okay, dit is. Um... Het uh, is een heel moeilijk om, om, om nou te, te duiden wat ik hoor. Uh, er zijn, wij, wij zitten hier in een hele goede studio. Er zullen luisteraars in de auto zitten. Of misschien. Zij zullen dat in bed met een iets minder goede radio. Maar um, het lijkt. Hoor ik is het nou binnen of buiten? Wat hoor ik hier? Ja, yeah, het is. Het um, is binnen opgenomen. Mm -hmm. Maar je, je hoort allemaal geluiden filter mm -hmm. van buiten door een. Het is een vrij resonant uh, gebouw, eigenlijk. En je hoort ook um, wind die blaast door een soort... Ik weet niet wat het was, een pijp of een uh, buis so. yeah. sort of zo. En dat wind maakt een soort flauwtgeluid. Ik hoorde iemand in wat roep? Ja. En dit is... Zal uh, uh, uh, uh, ik het uh, verklappen? Ja, yeah, nee. Als <tomst> <is>, het <as> <tomst> binnen is, is het... Uh, ik zou niet kunnen raden waarop waar op aarde dit is, maar als het ook nog eens binnen is, is het lastig te doen. Ja, dit was eigenlijk een van de ervaringen die ik had... dat mij echt deed denken van verschillende steden klinken heel anders. Want dit was mijn eerste reis naar Marokko. Okay. Dus het is in Tangen opgenomen. En wat heel bijzonder was, was dat... Je had allemaal gebouwen, maar, maar er zijn vaak geen ramen. Of er, er, is, er is geen glas in de ramen. Yeah. Dus, dus de, de geluiden van buiten, die komen binnen. Mm -hmm. En die worden dan geresoneerd en je krijgt galm en echo van, van de ruimtes. Maar dat geluid komt van buiten. Dus er is altijd een soort wisselwerking van binnen en buiten yeah, yeah. die heel yeah. bijzonder is. En toen dacht ik van, ja, yeah, dit, dit kon je dan niet... Uh, de, je, dit zou je niet kunnen horen in Nederland. Misschien is dit niet zo'n goede voorbeeld daarvan. Nou, er is heel weinig gebeurd in al, dit opname. Maar. Ja, ik ga er nu al, ik, ik luister er nu al met een ander idee naar. Ik, dat de, de geluiden van binnen naar buiten als een soort, nou ja, soort rond worden gepompt. Yeah. Dat, dat hebben wij inderdaad niet. Um, we gaan zometeen um, nog, nog veel, nog veel mee, meer horen. Justin Bennett is geluidskunstenaar, hij is uh, 48 jaar oud. Uh -huh. uh, geboren in het noorden van Engeland, voltooide daar de kunstacademie... waarna hij verhuisde naar Den Haag om te studeren aan het Instituut voor Sonologie. En sindsdien is hij niet meer weggegaan. Hij maakt projecten, animaties, installaties en geluidswandelingen... waarin zijn voorliefde voor stadsgeluiden centraal staan. Hij reist de hele wereld over om het geluid van al die verschillende steden in kaart te brengen... en werkt in opdrachten van diverse musea in binnen- en buitenland, kunstmanifestaties en festivals... en hij geeft les op het Haagse conservatorium... Mocht u, luisteraar, nou de mogelijkheid hebben... om deze uitzending te beluisteren met een koptelefoon... dan raad ik u dat ten zeerste aan. Want daarmee komt Justins Geluidskunst... Die hij ons, waar hij ons zometeen nog veel meer van gaat laten horen... nog meer tot zijn recht. En als u nou meer informatie wil over ons programma... als u iets wilt terugluisteren of vooruitkijken naar al dat wat gaat komen... ga dan naar www.radio1.nl slash en wilt u zich op dit moment al met ons bemoeien... dan kan dat ook via Facebook, Casaluna Twitter... hashtag kazaluna of e-mail casaluna.ncrv.nl um, Justin Bennett, jouw nieuwste werk... is te beluisteren op het Sonic X-festival in Amsterdam... Uh, wat reeds begonnen is. Um, wat is dat voor festival? Het heet The Dark Universe. Het klinkt mm -hmm. een beetje onheilspellend. Mm -hmm. uh, Sonic Acts uh, bestaat... het is nummer 15, zie ik. Dus ze bestaan al 15 jaar, neem ik aan. Mm -hmm. um, is, ik vind het een heel bijzonder festival, omdat het uh, experimentele muziek met vrij experimentele beeldende kunst en ook richting populaire muziek zeg maar, gaat. En dat allemaal in een soort uh, melting pot uh, door elkaars goed. Wat we multidisciplinaire kunsten zouden kunnen noemen. Uh, ja. Ja. ja, maar sommige mensen maken alleen maar geluiden. Okay. Het, het, het is niet altijd. Dat iedereen alles doet. Maar er is heel veel van dat soort vertalen van beeld en geluid. En, uh, ja, ja. ja jij, hebt daar, jij hebt daar een. Jouw nieuwste geluidswandeling gemaakt, zoals dat heet. En voor de mensen die dat niet weten, dat is. Um, jij maakt een geluidsopname. De bezoeker krijgt een koptelefoon op met een. Uh, een uh, vroeger was dat een discman of een. En, en nu heet dat. En nu is het een iPod. Uh, die krijg je mee. Je gaat een wandeling maken aan de hand van. Nou ja, jouw geluidskunstwerk hoor je min of meer door de stad geleid. Ik heb dat vanmiddag gedaan. Mm -hmm. um, door het Willemina Gasthuisterrein in Amsterdam. En het, het, helemaal aan het begin gebeurde er al iets heel um, fascinerends. Want ik hoorde um, een stem die mij rondleidde en introduceerde. Een personage introduceerde. Um, dat, dat ga je ons zo allemaal uitleggen. Maar wat er toen gebeurde, ik hoorde. Um, een helikopter overvliegen, een politiehelikopter. Uh -huh. En ik dacht toen... Uh, ja, je kan mij wel manipuleren met het geluid hier... maar nu hoor ik boven mij <lacht> toch nog steeds de stad, een helikopter. Dus ik deed die koptelefoon af, keek omhoog... maar dat was helemaal geen helikopter, want die zat in jouw geluidsopname... maar de kwaliteit was technisch zo ontzettend goed... Uh -huh. dat het echt leek alsof er een helikopter... Uh, ja, de ongepland, Overvlieg, los yeah. van jouw kunstwerk, door kon vliegen. Dus dat je, en later kwam die helikopter in het verhaal terecht. Dus dat, dat was nou ja, uitermate knap gedaan. Um, Vertel jij het. Wat, um, wat is die geluidswandeling die je gemaakt hebt? Het ja. is een soort... Je volgt eigenlijk een dokter en een patiënt... Mm -hmm. rond het oude ziekenhuisterrein. Maar alsof het eigenlijk nog een ziekenhuis is... Um, het is een soort mix van fictie en uh, documentaire dingen. Er wordt zwaar overdreven erin, denk ik. En het um, heeft vooral te maken met de thema van de festival. Want het gaat ook over heel erg over dingen die je niet kunt zien. Dingen en dingen die mensen denken dat er zijn. Bijvoorbeeld aardstralen. aardstralen mm -hmm. Of. Um, uh, stemmen van spoken. Uh, het gaat over duistere dingen. Uh, maar het gaat ook voor over, vooral over de verbeelding van mensen. Dus dat dark side is ook een soort... Uh, voor mij een soort plek waar men, de, de fantasie van mensen gaat werken. Want je hebt een soort schizofreen figuur uh, voor je op... die yeah. eigenlijk als gids fungeert... En de dokter min of meer gaat rondleiden in zijn binnenwereld. Yeah, ja, het yeah, is bijna alsof eerst de dokter praat, maar eigenlijk is het de dokter wordt rondgeleid door de Doe, patiënt. Door het is verslag yeah. van wat de schizofrene patiënt hem laat zien in zijn verbeelding. Yeah. Kan, je, kan je een stukje laten horen? Ja. Yeah. Um. seems to be walking to the Transformer house on the corner of the lab by the canal. Mensen die nu inschakelen en denken dat uw radio kapot is, u luistert naar werk van geluidskunstenaar Justin Bennett. Die hier breed grijnzend naast mij een slok water neemt. Wat voor aardstralen zijn dit? Justin? Oh, we gaan luisteren. Sorry. Ja, wat wij nu horen eigenlijk is... Um, het zijn vooral... Ja, uh, yeah, in de stad heb je niet zoveel aardstralen, geloof ik. Maar je hebt heel veel straling van de apparaten om ons heen. De mm -hmm. elektriciteitsnet. Mm -hmm. Maar ook um, ja, allemaal apparaten op straat. Schakelkastjes, dat soort dingen. Die, die produceren um, velden, magnetische velden. Die je niet kunt zien of voelen. Maar wel met een apparaat. Het is een soort eigenlijk een soort radiotje, eigenlijk een hele simpel apparaat... is dat wel te horen. En dat heb ik gebruikt om dit, uh, dit te doen. Dus dat so. zijn echte geluiden van echte straling in de stad? Ja. Yeah. Nou, op, op het laatst mm. ga ik ook andere dingen erbij mixen. Yeah, yeah. Uh, maar dat, dat hele stukje die, die loopt door um, op zoek naar die straling... En dat mm -hmm. zijn echt te plekken opgenomen. Dus je komt langs een, een large plek voor elektrische auto's bijvoorbeeld... die heel veel de wijn maakt. Mm -hmm. uh, ja, die, die, stralen, die stralingen zijn eigenlijk ja. overal. Nou, het interessante was um, dat um, ik, ik door Amsterdam liep met, dit, uh, met de koptelefoon... en jouw werk op mijn hoofd. Um, en ik woon in die stad. Uh, en, ik op, en ik ken het gebied waar, dit, uh, waar die mm -hmm. wandeling was toevallig uh, aardig goed... En ik liep daar op een hele andere manier doorheen. Het was yeah. alsof ik um, er, gewoon ergens anders was. En anders naar die oude gebouwen ging kijken. En naar de bomen. Mm -hmm. Waar je stil moet staan in jouw uh, geluidswandeling. Um, is dat je opzet ook? Ja, yeah, ik, ik vind wel een hele mooie... Um, geluidswandelingen zijn heel mooi om dat te elkaar te krijgen. Omdat je een soort laag... Realite een soort extra laag van realiteit hebt, uh, die je over de stad ligt. Dus, um, uh, het is eigenlijk bijna een soort augmented reality, maar uh, dan alleen maar in audio. Um, want het is ook een beetje alsof je een film maakt, als, je, als ik een geluidswandeling samenstel, de route is heel belangrijk, want het mm -hmm. is de route, maar het is ook het verhaal en de partituur is dat weg door de stad. Mm -hmm. um, maar ook wat je ziet is ook heel belangrijk. En daar kun je ook refereren. Dus ik kan ook zeggen tegen mensen... kijk naar de boom of kijk naar deze huis. Het is alsof je een camera... de yeah, hoofd van de persoon... is een soort camera die draait. Ja, we zijn uh, kleine marionetten geworden... die uh, door jou door de stad uh, worden geleid. Je hebt hetzelfde in New York gedaan. Wat was dat voor een wandeling? Dat was een... An... Dat was ook een samenwerking met een, een dichter, uh, Mattia Harvey van Brooklyn. En dat ging over... Dat was eigenlijk vrij documentair, maar ook van, een, een fantasie. Dat ging over de uitvinder Antonio Meucci, die de telefoon heeft uitgevonden... voor alle andere mensen de telefoon hebben uitgevonden. Onder andere, want hij, vond, hij was bezig met heel veel verschillende soorten dingen, ook geluid... Uh, theater effecten, uh, al dat soort of dingen. Um, uh, en het is een beetje een zijn verhaal, maar ook de verhaal van zijn vrouw. Een um, Matthäus uh, Fantasie. Uh, zeide dat eigenlijk zijn vrouw was een um, who ate that in het Nederlands, een mermaid. A yeah. her, her, zijn vrouw was een zeemermin. Dus the, okay. er was er is een hele soort. Uh, fairy tale kant tot het tot uh, soort half documentair half daar, daar heb je ook een fragment van ja yeah, ik um, even kijken is, uh... Justin heeft zijn eigen cd-speler die, die hij hier bedient onze technicus die leunt rustig achterover yeah, we hebben it. een geluidskunstenaar die de, de show geheel overneemt waar zijn we nu? waar in New York? Dit is uh, Staten island. Je staat voor een enorme zout uh, opslag. Dus in de midden van de zomer was 40 graden. En je you... nou go through the gate en walk straight ahead into the Salt Depot. Oké, dus de Salt Depot. Is een soort. Je moet voorstellen dat je met enorme burger, witte burger zout. Bijna alsof het uh, sneeuwburger zijn en daar ga je doorheen lopen. Whereas Antonio Meucci en Esther Mocchi marry on August 7, 1834 at the Church of Santa Maria Novella, Florence. Whereas in 1835, Esther en Antonio sailed to Havana with 79 other members of the Italian opera company and 35 tons of props and equipment to work on the Gran Teatro Tacon, a new Cuban opera house. Dus je neemt ons nu ook mee naar een andere tijd. Ja. Er zijn een aantal delen van Staten Island... die worden verschillende plekken. Dus je begint eigenlijk in Italië. En dan gaat het naar Havana. En dan moet je je voorstellen dat eigenlijk de zoutdepot Havana is. Wat natuurlijk absurd en surrealistisch is. Maar dat soort surrealiste dingen die werken heel goed. Maar je had het al over temperatuur. Zo'n oud-zoutdepot heeft waarschijnlijk ook een hele karakteristieke geur. Denk yeah. Ik. Yeah. Uh, dan heb je het geluid. Je, je, je, je beïnvloedt eigenlijk zoveel mogelijk zintuigen om mensen met je, in jouw verhaal mee te nemen. Ja, daarom is ook de route bepalen. Dat is de meest belangrijk, omdat het is ook een soort verhaal die gebeurt in de echte wereld, in de echte stad. Wat horen we nu? Dit zijn zoutbergen die uh, langzaam Verscherven. Dit is, een soort, dit is eigenlijk de soort setting van een opera... Waar, waar Antonio Meucci de decor heeft ontworpen. Hij heeft, heeft burger ontworpen. Maar dit is ook het, echt het geluid van instortende zoutbergen. Nou... Kleine, heel kleine instortende zoutbergen okay. in mijn studio... Okay. die ik uitvergroot heb... Ja. ja, en lang, langzamerhand komt er wel muziek erbij van, van de opera en dat soort uh, dingen. Het dus, is een soort afwisseling tussen verhalen en uh, bijna poëzie... Mm -hmm. en veel meer abstracte geluidservaringen als je door die gebieden loopt. Dat zijn je geluidswandelingen. Ik wil weer met je teruggaan naar de stad. Um, jou, uh, er zijn allerlei vormen van geluidskunst... Um, heb ik begrepen. Maar jij bent toch het meest gefascineerd door die stad? Mm -hmm. Wat is dat? Maar waar komt dat vandaan? Misschien omdat ik opgegroeid ben in een klein dorpje. En dat ik, uh... Waar was dat? Uh, ik heb eigenlijk overal gewoond in verschillende plekken. Maar, maar vooral op de kust, in de west van Cumbria, bij de lake district in de buurt. En hoe heet het kleine dorpje? Want die elfen dorpjes hebben van die prachtige... Seascale. Seascale. Dat is naast de beroemde Sellafield-Kerncentrale. Dus daar, daar misschien mijn fascinatie voor straling en dit soort yeah. dingen. Een soort paranoïde... Uh... Maar het was daar zo <laughs> stil en afgelegen dat je dacht... Ik, ik, ik ga me de rest van mijn werk en leven in de geluiden van de stad storten. Nou, ik, ik vind de, de geluiden van de stad altijd heel boeiend... omdat het, um, het mij heel veel energie geeft. Het kan natuurlijk soms heel vermoeiend zijn als je op een, op een hele lawaierige plek uh, yeah. woont. Maar als ik daar even inkom dan, dan geeft het mij zoveel energie. En dat fascineert mij heel erg uh, hoe verschillende steden anders klinken. Maar, en het gaat ook natuurlijk over hoe mensen daar zijn en wat zij doen. Het gaat over de yeah, beweging van mensen. Yeah. And, and, we gaan, la, laat nog eens wat luisteren. De vorige heb ik echt niet kunnen raden, Tanger. Okay, dat was ook wel een hele moeilijke. Maak het me ietsje makkelijker. Ietsje makkelijker. Maar we blijven wel... toch wel net zo ver van Nederland. Maar ik... Uh, ja, dus je hebt een um, tip uh, dat gegeven is, nu. druk is... de verkeerde knop. Ik moet nummer zes hebben. Ik vind het lastig om al, een... om al iets te kunnen gokken. Misschien... Waar moet ik op letten? Of... Misschien even op de muziek die straks komt. Oh. Oh. Dit klinkt iets Arabisch, Midden-Oosters. Hoor ik een tram? Ja. En Een tram. En Een trein? Ja. Nee, een tram. Het is... Uh... Het is Istiklal uh, jadesi in Istanbul. Um, ik deed daar. Een, een, een... wijk in Istanbul? Ja, Istiklal jadesi is de straat. Het is een hele grote winkelstraat. Een beetje de oh. kalve straat of zo van, van mm -hmm. Istanbul. En uh, het is vooral een voetgangersstraat... Behalve dit hele ouderwetse tram die doorheen gaat. Ik weet nu opeens precies welke straat je bent. En er is altijd heel veel muziek en heel veel lawaai. En ik heb daar een... Um, ik deed een soort artist-in-residence daar. En mijn atelier, die keek uit op die straat. Dus ik had de hele dag dat lawaai. En het was ook warm, dus ik moest ook de ramen uh -huh. open hebben. Dus... Ik leefde echt met dat geluid en uh, daar, daar moest ik iets mee doen. Zo, dus. Want ik dacht namelijk ook aan het begin van het fragment... Uh, dameshakjes te horen, maar die detoneren dan weer een beetje... voor je gevoel bij zo'n Arabische... Nou. stad of zo, maar dat klopt dan. Klopt dat nou, wel. In, ik het helemaal verkeerd. Nee, er zijn heel veel uh, chic kleden dames. Nee, nee, precies. Die daar daar in die straat in Istanbul daar paraderen mooie dames rond. Dus dat had toch. Ja, zeker. Ik heb het misschien toch wel goed gehoord. Ja, yeah, ik denk het yeah. wel. Um, nog eens een stad. Sorry. Ik ben toch niet zo goed als uh, de technicus. Ja, maar je bent kunstenaar. Dan ja, kan het je vergeven. <laughs> Dat zouden we van de technicus nooit doen. Dit is iets heel anders. Ja, yeah, dit is heel anders. Als ik nu mijn eerste associatie zou zijn, iets met een rails? Nee. Het is eigenlijk een uh, volgens mij een soort airconditioning. Oh, het is, ding die, is het binnen? Die, wat die nee, het is buiten op straat. Maar dit is... Um, maar de ik tweede associatie, ja? sorry als ik ja? dit nee, onderbreek, want ik vind het namelijk wel fascinerend. Is het geruis, dan denk je aan wind en misschien aan kou. Mm -hmm. Het was wel heel koud. Ja, ik ja. hoorde kou. Hij <laughs> hoorde kou, dat is heel goed. Het is een wilde gok. Het is uh, op een hele koude zondag helemaal in het midden van Manhattan. Mm. Dus je kunt je voorstellen, normaal is dat superdruk. Met mm -hmm. mensen die heen en weer lopen. Maar op een zondag is er gewoon helemaal niemand. En je hoort eigenlijk alleen maar de gebouwen die... Toch de, de verwarming van de gebouwen. Al die machines die daar nog steeds aan de gang zijn. Dus het was voor mij een hele rare ervaring om daar te lopen. Omdat je, je hoorde een lege stad... maar je hoorde het dus of bijna alsof de stad uh, zingt uh, tegen zichzelf. Uh. Of zoiets. Ja. ja, het gesuis van de wind tussen ja. het gebouw is natuurlijk ook een apart geluid. Hè? Ja. Um, als we jou nou geblinddoekt in zomaar een stad ter wereld zetten... kan jij dan <laughs> een beetje raden in welk werelddeel je zit, denk je? I, soms... Uh, dat hangt natuurlijk, je hebt er zijn altijd verschillende dingen. Want je hebt uh, dingen, dat je zou kunnen denken van um, geluiden als signalen die je herkent. Dus dat kan een taal zijn of, of muziek of een bepaalde soort vervoersmiddel die je, uh, die je weet van. Oh ja, als je ezels hoort in plaats van auto's, mm -hmm. of als je, je fietsen hoort, heel veel fietsen of zo. Um, maar het is toch niet alleen maar dat. Je hebt ook een... En dat ben ik in geïnteresseerd. Je hebt al die bronnen van geluiden... maar er is ook een soort geluid omheen... of the, the ambiance of the... Het heeft ook te maken met, the, met de akoestiek... van de, van de gebouwen. Daarom was dat zo so duidelijk voor mij in Marokko. Omdat de gebouwen mm. anders waren... klonken de stad heel anders. Dat yeah. um, is ook iets dat meewerkt. Dus. Ja, ik, Maar wat ook zo is, is ik kan dat bijna feilloos zeggen van mijn eigen opnames. Want mijn nee. eigen opnames fungeren als een soort dagboek voor mij. Ik ben daar terug in die stad. In, of, in hoeverre is het geluid uh, belangrijk voor ons geheugen? Want ik heb me wel eens laten vertellen... dat uh, naast het gedeelte in onze hersenen waar het geheugen zit... Mm -hmm. Ik ben geen expert, ik praat een beetje amateuristisch hierover. Um, dat um, smaak en geur daartegenaan zitten. Uh -huh. dus, um, yeah. de, de, onze, vaak zijn onze eerste herinneringen... hebben iets te maken met smaak en geur. In hoeverre is geluid nou deel van ons geheugen? Ja, yeah, dat is... Dat is moeilijk. Wat zo so moeilijk met geluid is om dingen te vergelijken... als je. Daarom, als, als je opnames maakt, dan kun je, opeens kunnen we opeens Manhattan naast Istanbul leggen. Mm -hmm. Maar in je geheugen gaat dat heel, is dat heel moeilijk te doen. Om yeah. terug, te, terug te gaan naar dat geluid. Maar bijvoorbeeld, ik can, inderdaad, ik heb twee herinneringen van de huis van mijn grootmoeder. Eén is de geur van een soort hele rare zeep die zij gebruikte. Uh, die ik heel vies vond. En uh, and de andere is de klank van de klok van de kerk van dat dorpje. Okay. Die een hele raam... Maar ik, ik zou het niet na kunnen doen... maar als ik dat zou horen zou ik meteen ja, weten was. waar ik was. Maar ook dus de geur? Maar ook de geur. Ook voor mij is dat ook heel belangrijk. En was dat ook zo'n prachtig afgelegen Engels dorpje, of niet? Nou, ja, yeah, dat was een hele vreemde soort... Uh, Zee, yeah, Seaside Resort. Grange okay. Over Sands heet het. Uh. <laughs> in, oh. in ieder geval wel weer met een mooie naam. Um, we gaan zometeen um, om even tot rust te komen naar, naar muziek luisteren. Een, een plaat die je hebt meegenomen. Maar daarvoor wil ik nog één stad. Op reis, met jou op reis naar één stad. Ik zat er tot nu toe volledig naast met al, met al mijn gegok. We gaan nog okay, een derde maar poging dit is, Dit zou ook verschillende plekken kunnen zijn. Hoor. Maar... Kijk. Wat Engels praten, ik kan niet goed verstaan wat hij zegt. Het zou een toerist kunnen zijn die daar niet uh, woont, want zijn, hij, zijn accent is niet voor Ik hoor het lijkt een soort overdekt winkelcentrum waar ik ook weer vrouwen hakken, denk te hoog, maar misschien is dat mijn perverse geest. En uh, kinderen rondlopen, dus het, daar zit meteen een gevoel aan van een soort luxe en wat meer welvaart. Um, en nu kan het toch steeds overal op aarde zijn. Maar dit is, dit is mijn... En nu wat gepiept. Wat zou het zijn? Een kinderwagen? Sportschoenen? Ik, ik geef het op. Vertel. Okay. Laat is, ons uh, niet langer in spanning, Justin Bennett. Dit is uh, Plaza Real in Barcelona. En het is ook deels overdekt. Dus je hebt gelijk. Het heeft een soort bogen die een hele mooie uh, galm geven. And ik hou ontzettend van dit plek, omdat het, het is echt een plek is waar mensen gaan om alleen maar rond te hangen. De kinderen gaan rondhangen en de, de alcoholisten gaan daar rondhangen. En soms heb je ook Flamenco wordt daar gespeeld. Voor mij heeft het ook deels te maken met de akoestiek. Mensen willen daar graag rondhangen, omdat is, je hoort niet zowel uh, verkeerslawaai Het is een beetje veilig, want er zijn gebouwen omheen. Maar toch is dit buiten dus een fonteintje... Uh, die een soort krabbelende rous geeft aan het geheel. Laten we nog heel even luisteren, want we hebben nu een beeld ervan. Kijken of we ja. met, met die gedachte nog even met jou mee kunnen... naar Plaza Real in Barcelona. Luistert naar The Cure. Met het nummer The Forest. Meegenomen door mijn gast, geluidskunstenaar Justin Bennett. Een Engelsman gevestigd te Den Haag. En werkzaam in heel de wereld met zijn geluidswandelingen en installaties. Radio 1, Casa Luna. Nathan Vecht. Justin, we hadden het er net al even over. Je bent opgegroeid in Engeland. In het prachtige Lake District. Um, daar heb je natuurlijk ook geluiden. Ja. Zijn die niet spannend genoeg? Jawel, maar... Want ik denk is, aan, aan yeah. bomen en gras en, en he, ritselend gras, wuivend riet, vogels. Alleen al, yeah. de, alleen al de, de vogelaars die, die kunnen eh, zonder dat ze geluidskunstenaar zijn... uren luisteren en staren naar vogels. Maar dat is bij jou nooit aangeslagen? Ik hou, nou, ik, ik hou wel van natuur. Ik, ik doe dat op, op mijn vakantie. Ga ik in de natuurgeluiden opnemen. Maar je neemt je werk wel mee naar huis? Ik neem mijn werk op vakantie. Ik neem mijn werk op vakantie, ja. ja. Nou, maar ik, ik, het is denk ik ook een deels omdat ik. Um, kijk, ik ben ook opgeleid als beeldende kunstenaar. Ik heb, ik heb um, beeldhouwkunst gestudeerd. Dus ik ben altijd wel bezig met. met um, ruimte en materialen en dat soort dingen. En ik denk dat dat misschien is de connectie met de stad. Omdat je... Ja, je bent bezig met akoestiek. En ruimtes horen, ruimtes creëren met geluid. Um, dat kun je ook natuurlijk met natuurlijke geluiden doen. Maar, ja. maar je, je, je passie ligt toch meer in de stad. Um, hoe ben je dit geworden? Je hebt sonografie gestudeerd. Wat is dat? Sonologie. Oh, sonologie. Sorry, heb ik gekeerd. Op. Ja. Uh, sonologie is... Je um, zou, zou kunnen denken dat no, sonologie is de studie van geluid. Mm -hmm. In een hele brede zin. Um, Wat leer je daar? Wat doe je? Nou, het is eigenlijk vooral... Een soort elektronische muziekopleiding moet je zien. Het is wel breed, je kan daar alles, je kan heel veel verschillende soorten of dingen doen, heel veel tech technische dingen. Dus um, je kan bijvoorbeeld computerprogrammering leren of signaalbewerking, maar je kan ook compositie leren. En um, nu ge geef ik daar les en ik geef ook een soort field recording uh, workshops aan studenten. Uh, dat gaat natuurlijk ook over buitengeluiden geluiden opnemen van steden of van, van ja. wat dan ook. Um, maar het zijn heel veel manieren, denk ik, om creatief met geluid te zijn... die niet per se te maken heeft met geluidstechniek als, als uh, opnaamtechniek of radiotechniek. Maar het is puur op geluid op zich. Want even ja. over die techniek. Um, als ik met mijn telefoontje in de stad gaat staan en ik druk op record... dan krijg ik niet al dit, dit prachtigs wat jij... Uh, uit het Plaza Real in, in Barcelona vandaan hebt gekregen. Hoe ga je technisch te werk? Als mensen jou bezig zien, wat mm. zien ze dan? Nou, wat heb je bij je? Soms, ik had net een, een gesprek met een student vandaag... die vroeg mij af van... hoe kan ik opnames maken in een station... zonder gearresteerd te worden? Dus ik zei van, ja, je moet of vragen... Of je moet zorgen dat niemand opmerkt dat je aan het opnemen bent. Mm -hmm. Dus wat ik doe vaak, niet, niet alleen om onzichtbaar te zijn, maar wat ik doe vaak voor dit, de geluidswandelingen. Ik werk met uh, heel kleine microfoons die je eigenlijk in je oren kan stoppen. Dus het ziet eruit alsof ik aan het luisteren. Ik ziet eruit alsof ik rondloop met mijn iPod yeah, te luisteren, maar eigenlijk ben ik aan het opnemen. Mm -hmm. um, de reden voor dat is dat is als je dat terugluistert op koptelefoons... heb je een super um, drie beeld. En je hebt gemerkt met dit helikopter. Het is yeah. natuurlijk ook een verbeelding, omdat je weet... dat de helikopter niet onder je is, maar boven is. Ja, ja, ja. Maar je is. Maar je hoort ook de hoogte. Ja, want hij kwam dichterbij en dan gingen we. Ja, yeah, yeah, maar ik heb het ook precies waar je liep, als je, als je goed liep... Mm -hmm. uh, ik heb het precies daar opgenomen. Dus daar, daarom klinkt so het zo realistisch. Omdat hebt klopt. een echte helikopter die overkwam. Yeah. Heb je op, op die dat, plek opgenomen? Op ja. En toevallig. Ongelooflijk. Ik, ik dacht eerst van... Hey, ik, ik... Maar het zijn kleine microfoontjes. Ja, heel kleine stuurs. microfoontjes. Ja, maar je hebt ook wat grotere apparatuur. Ja. Zo'n parapluusachtige dingen die ja, dat, dat, dat zijn. ik werk met verschillende microfoonen voor verschillende dingen. Ik heb ook een, een hele mooi um, parabolisch reflector, heet dat... Um, het is een, een microfoon die eigenlijk speciaal gebouwd is om, voor uh, natuuropnames. Het is eigenlijk gebouwd om uh, vogels te op te nemen. Als je in de bos bent en je, ja, ja. er is een vogel heel ver weg en je wil je echt inzoomen. Van die richtmicrofoon. Ja, het is zo, een toch, soort. de ja. equivalent van een soort telephoto lens okay. op een camera eigenlijk. Ja. Ja. Waarom wil je al die geluiden vastleggen? Hmm. Waarom wil je vastleggen hmm. wat wij horen? Of zouden moeten horen? Het is. Ook een soort ja um, yeah, het is een soort actief luisteren dat ik ik wil um, ik ben ook gewoon gefascineerd van wat er is en combinaties en dit soort and, and toevalligheden van combinaties van dingen zoals die helikopter um, is het een soort that... dooi dat jij wil dat wij gewone stervelingen beter luisteren ja, dat zeker, denk ik. Ik denk dat mensen luisteren niet uh, zoveel naar hun omgeving. And, um, je zou ook kunnen zeggen: als je echt gaat luisteren in de stad naar wat er allemaal om je heen gebeurt, word je knettergek. Ja, je wordt ook knettergek. Waarom wil, je toch dat we, <laughs> waarom wil je toch dat we beter opletten? Om dat dan, kijk, als, als je weet dat je knettergek wordt. Uh, bijvoorbeeld als je knettergek van wordt, maar door het luisteren dan ga je toch een aantal dingen waarderen. Of dat je meer variatie in um, ontdekt, dan kun je ook leren beter om te gaan met geluid. En dan misschien wat ook zo is, is uh, ben je, als je meer bewust bent, bijvoorbeeld van, van overlast. Van, je hebt overlast van je buren omdat zij mm -hmm. geluid maken. Dan denk je dan ook na over wat je zelf doet in de stad. Ja, ga ik mijn muziek ook net zo hard Word Wordt wat draaien, bewuster van je omgeving? Ja. Yeah. Ja. En, en heeft de, zit er ook iets in, want het lijkt soms als ik luister naar wat je allemaal gemaakt hebt... alsof je een soort orde wil scheppen in die chaos om ons heen. Dat je het min of meer te pakken wil krijgen, of is dat het niet? Ik, ja, ik ben natuurlijk wel aan het, aan het componeren en het ordenen en aandacht op, op, op bepaalde ja. dingen doen. Maar ik, ik denk dat ik vooral eigenlijk een soort verhalen vertellen ben, toch? En dan... Ik hou wel van of, of bijna heel abstract verhalen dat je alleen maar geluiden volgt of, of ge verhalen in de zin van wat je vandaag hebt gehoord. We gaan uh, door met verhalen vertellen, luisteraars, want we gaan er zometeen even uit voor het hoorspel van NTR en het nieuws van één uur, maar daarna zijn we weer bij je terug voor nog een uur, Casa Luna. En Um, daarin laten we u graag aan het woord. We gaan verder praten over geluid. En wij weten dat we een trouwe, schare, blinde en slechtziende vaste luisteraars hebben... voor wie de soundscapes om hen heen, he, de geluidslandschappen, zoals dat tegenwoordig heet... minstens een even grote invloed hebben op het dagelijks bestaan als dat van onze gast Justin Bennett. En we willen u vragen te bellen en verslag te doen van die stads- of natuurgeluiden... die op u een bijzondere indruk hebben gemaakt. Maar ook voor alle andere luisteraars, <coughs> excuus, voelt u zich vrij ons te bellen. Misschien wil u ons wel iets bijzonders laten horen. Wat u kan produceren in uw huiskamer. Misschien heeft u wel een harp staan. Of heeft u een opname van iets wat u echt met de rest van de wereld wilt delen. 0800 1121 en de lijnen staan reeds open. Justin Bennet, tot slot. Het geluid van welke stad staat nog op jouw verlanglijstje? Waar zou je, welk geluid zou je echt nog eens willen vatten? Ik denk dat ik naar China moet. Het Chinese geluid. Ik ben wel naar China geweest, maar... Ik heb het gevoel dat ik dat geluid heb... wat ik heb gehoord, heb ik niet gevangen. Oké. Okay. Ik denk dat ik terug moet. Laat ons dan nu nog, voor, op de laatste seconde... terwijl we wegtikken, de laatste 30 seconden... een geluid horen wat je wel hebt gevangen. Oké. Okay. Justin Bennett, ik wil je heel hartelijk danken voor je komst. En, uh, en well. ik wens jou veel succes. En gaat allen naar het Sonic Act Festival in Amsterdam. Wat horen we nu? Dit is uh, het grote Aeon... Um, uh, Elektriciteitscentraal op de maasvlakte met vogels. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. En ik. Ik ben niet alleen. Ja, dat jij. NCRV. De NTR presenteert...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 Deel 52. De verdwijning van ons. Niet doen, rooie Niet doen. Hou je rustig. Meekomen. Doe niet zo stom, bro Gewoon meegaan en zeggen wat je weet. Helemaal niks. En nou mee. Ik regel de beste advocaat van de stad voor je, rooie Wat ze ook zeggen, jij staat straks weer buiten. Ja, en nou mee. Ik zorg voor je, rooie Ze weten nog altijd niet wie direct huis heb omgelegd.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 Er zijn in Nederland maar drie opelkapteins afgeleverd in mediterraans blauw. De andere twee hebben we opgespoord. Die stonden thuis bij de eigenaars. blijft over. Een Amsterdamse figuur in Monnikerdam. Op de nacht dat daar een andere Amsterdamse figuur wordt omgelegd. Dat is een zekere veroordeling. Kat in pakkie. Hoeveel jaar denk je, Sjaak? Moord? Met voorbedachte raden? Nou, minstens acht. Misschien wel vijftien. Ja, als jij vrijkomt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 En denk ook eens aan de rand van het podium. Daar zitten ze hun schoenen op. Ik kom overal. Oh ja? Dan moet je ze een keer in de toiletten gaan ruiken. Ja, vind je het gek? Die kerels denken aan iets heel anders dan pissen. Harry! Harry! We zijn gesloten, Cor. <laughs> en dat meen ik. Ja. Hey, ik, ik, ik, hoef, ik hoef niks te drinken, hoor. Ik wou je alleen maar even complimenteren. Hey, Sterk gezet, hoor. Wat? Nou, van die beloning. En als je wat binnenkrijgt, dan leg ik het voor je bij de recherche.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 Nee, hij werkt in de zaken. en ik betaal hem uit. Ja, ja, Dat klopt ja. toch? Ja. Nou, dan zei ik niet. Rustig. Nee. Nee, die loopt nog aan. Nou, zet er dan een andere in. Zo, karretje, hè? Hm, net een wagen. Hé, hey, Gerry, leg er even een zeiltje over.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 Hier al vijfduizend. Ja, wat? Nee, het is goed. Oh, sorry, maar ik moest nog even een klusje opknappen. Een klusje? En dat kan niet wachten? Nee. <laughs> maar ik wel? Nee, het spijt me. Maar iemand probeerde me te bedonderen, dat moest ik even rechtzetten. Oh. Nou, koffie? Nee. Waarom liet je me komen?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 Ze weten niet wat ze maar uh, Mazzo. Hé, hey, maar... Hoezo? Waarom, waarom zoek jij Hans? Nou, ik had geregeld dat ik een pontje van hem kon overnemen. Maar hij is niet thuis. Hij neemt niet op. Hè? Nou ja. Wat, hij neemt niet op?